www.bartimeus.nl schuine-i-ask. Op deze website vindt u ook deze en andere podcasts. Bob, welkom op de Bartimeus chat. Mag ik om te beginnen even een probleempje voorleggen wat we misschien ...kunnen oplossen zodat ik zo meteen nog kan meeluisteren. Uh, ja, kom maar Bruno. Ik heb namelijk een uurtje geleden even getest... ...of ik de conference room via mijn iPhone kon bereiken. En dat lukte toen. En toen heb ik de boel gewoon weer afgesloten... ...en gezegd van uh, ik ben er over een uurtje weer. En uh, nu heb ik mijn computer inderdaad nog aan. Maar we moeten zo weg. Dus ik wou onderweg ook nog even kijken of ik er nog wat voor mee kon pikken. Maar nu start ik de TC Conference app op... En de gegevens zijn goed ingevuld, want die deed het om 2 uur ook, dus waarom nu niet? En ik, ik klik op de knop connect en vervolgens knalt steeds dat appje eruit. Althans, niet uit de appkiezer, maar wel uit het scherm. Dus dan kom ik gewoon weer in een of ander scherm, met, met ja, in een bureaubladscherm, zal ik het maar even noemen. Ga ik dan via de appkiezer weer naar, naar de app, dan kan ik hem weer vinden, maar dan is hij niet ingelogd. Uh, ik heb nu uiteraard een keer helemaal uit de app kiezen verwijderd. Ik heb ook een keer de hele iPhone opnieuw opgestart. Maar nog steeds uh, doet hij het niet. Oké, okay, dat is heel vreemd. Um, heb je het geprobeerd terwijl je nog niet met je laptop was ingelogd? Ja, dat, uh, want toen was ik juist, uh, toen het al die keren niet lukte, toen ben ik pas opnieuw met de laptop gaan inloggen. Want ik dacht gewoon van ja, uh, dat lukte trouwens ook hoor met z'n tweeën, dat heb ik al veel vaker gedaan. Dat die laptop en de iPhone inloggen, dat is geen probleem. Dan zie je me gewoon twee keer in de lijst. en als je netjes aangeeft dat de ene user ID met laptop en de andere met iPhone is, dan, dan is dat geen enkel probleem. Dus dat lukt gewoon, alleen nu knalt die app er gewoon uit. Nou, ik zou zo 1, 2, 3 geen oplossing weten, want er zitten volgens mij nu ook mensen met, uh, met de iPhone app te werken. En ik zou, ik zou het echt niet weten, Bruno. Het is voor mij echt uh, puur een raadsel, dit. Nou ja, dan staan we dus samen gezellig voor een raadsel. En dan uh, zal ik het voor de tweede helft van deze, op, uh, deze sessie met een opname moeten doen. Maar goed, uh, misschien doet hij het zo meteen weer spontaan. Ik blijf het wel proberen. Dank je en dan geef ik graag de microfoon aan jullie voor het uh, echte vragenuur. Ik denk wat jij zei overigens... Uh... Bruno, dat dat het enige is wat je kunt blijven proberen. Ik wou deze keer, omdat deze pc nog een brom heeft... de voeding eruit zeker trouwens. Hoppa. Dan is het in ieder geval wat minder. Um, wou ik het via de iPhone doen. Maar als ik uh, daar de talk key dubbeltik... ...dan klapt hij er ook regelmatig uit. Dus ik denk dat het gewoon een stukje instabiliteit van die app is. Daar moet nog echt heel wat gebeuren. Maar we zullen dit ook terugkoppelen naar uh, talking communities... En dan uh, uh, zullen ze hopelijk met, uh, met een update komen en hopelijk met een verbetering van de update. Ik had even gehoopt dat er vandaag eentje zou staan. Dat is vaak een vrij langdurig proces dat update, omdat er veel tijd zit tussen het uh, insturen van een update en dat die echt door Apple geplaatst wordt in de, in de App Store. Oké okay, Tom, uh, kun jij de opname aan slingeren en dan gaan we beginnen. Dirk, goedemiddag. Uh, ik heb nog even een hele basale vraag. Uh, de uh, iPhone-app, ik hoor net tot mijn plezier dat die is. Onder welke naam kan ik die vinden in de App Store? Uh, ik ben nu ingelogd via de PC, maar dan ga ik dat ook even uh, proberen. Alvast bedankt. De naam van de app is TC Conference of TC Conference. En dat spel je T-C-C-O-N-F-E-R-E-N-C-E. Er wordt een server gevraagd, uh, dat moet zijn www.conference321.com Er wordt een room ID gevraagd, dat moet zijn uit mijn hoofd uh, RS7 Anton Anton 0 97 Anton Eduard 03 Ferdinand Bennard Dirk, uh, ik heb al een tijd niet echt uh, heel uh, uh, intensief de e-ask pagina van Bartimees bekeken. Maar staan deze gegevens op de e-ask pagina? En zo niet, zou het denk ik handig zijn als die daar ook komen te staan. Ze staan zeker in de podcast die ik gemaakt heb hoe je het appje moet gebruiken. En. Ik, die staan ook in de beschrijving, in de, het stappenplan, hoe de, uh, hoe de app gebruikt moet worden. Dus dat staat in tekst staat dat kort beschreven en uh, in podcast staat dat wat langer uitgewerkt. Dus ook met downloaden erbij en de hele mikmak. Oké, okay, prima. Opname loopt trouwens. Ik zie dat we met zijn dertiende zijn. Er komen steeds meer mensen bij. Ik weet niet of Nancy er toevallig al bij zit. Zou ik? Ik hoorde iemand wat zeggen en weet niet wie dat was. En ik had het ook niet verstaan. Sorry. Sorry. Ja, dat was ik, uh, Nancy. Tenminste, als het werkt, want ik zit op de Mac. Ja, prima. Ja, perfect. Oké, okay, dan gaan we beginnen. Uh, ik klap even naar het, uh, om naar het lijstje en dan kom ik terug. Wat gaan we doen vandaag allemaal? Ask, dus dat zijn vragen die gemaild zijn naar i i-ask@bartimeus.nl. Vragen uit de chat, dat zijn jullie met z'n allen. Ehm... Um, dan komt er een stuk over iTunes, wat Tom voor ons gaat doen. Uh, ik wil een verhaaltje houden over het invoeren van contacten, omdat er vaak veel vragen over zijn. En ik heb wat leuke dingen, tenminste ik vind ze zelf erg leuk. Uh, een paar dingetjes over de uh, media player van de iPhone. En wat er verder nog ter tafel komt. Zijn er nog mensen die heel dringende zaken hebben die nu aan bod moeten komen? Oké, okay. uh, dan pak ik even de microfoon. Ik heb in ieder geval een mededeling. Ik kreeg net een mailtje van uh, Giovanni Luca, de bouwer van, uh, uh, van Ariadne GPS. Uh, de update naar 2.0 staat op dit moment in de App Store en is dus ook hier in Nederland uh, al te downloaden. Want ik heb net zelf even gekeken en hij is er. Nou, dat is hartstikke mooi, want daar zullen zeker mensen blij mee zijn. Uh, en ook naar aanleiding van jouw verhaal van vorige week. Of was het alweer weer die week daarvoor? Nee, dat was vorige week. Uh, ik heb een mailtje gekregen van Astrid Veldman uh, voor het probleem wat Ruud van Zomer had met het zoeken van dubbele filmpjes of dubbele muziek. Ze schrijft wat je moet doen is het volgende. Je gaat naar de lijst waar je dubbele wil zoeken. Eigenlijk is het heel simpel. Uh, je drukt op een losse alt en dan kom je in het bestandsmenu. Daar loop je met pijlen naar beneden naar dubbele zoeken. Geef je enter en volgens haar wijst de rest zich dan vanzelf. Dit geldt uiteraard wel uh, met de beperking dat je niet iTunes kunt gebruiken met, uh, met Supernova. Tenminste, dat is mij nog nooit gelukt om dat behoorlijk te laten lopen. Uh, met JAWS gaat dat redelijk en met NVDA gaat dat ook vrij goed. Het volgende mailtje wat we kregen was van Marjolein. En dat ging over uh, het gebruik van uh, iMessage wanneer dat nu wel of geen geld kost. Volgens mij is het zo dat dat alleen maar geld kost als je uh, niet op wifi bent en um, mobiel internet gebruikt. En dan zal het waarschijnlijk alleen nog zo zijn als je over je quota heen gaat. Dus als je meer data gebruikt dan dat je gebruiken mag. En bij um, iMessage zal het wel meevallen, maar als je dat via voice chat dingen doet, dan gaat dat wel erg hard. Uh, ik weet niet of er providers zijn die voor iMessage extra kosten in uh, rekening brengen. Misschien dat een van jullie daar ervaring mee heeft. Peter, ik heb gezien dat uh, de provider activeringskosten in... Uh, uh, in uh, uh, Je viel weg, uh, Marjolein. Ik, ben, ik heb gezien dat mijn, mijn internet... ...mijn uh, mobiele telefoonprovider uh, activeringskosten aanrekent. Iedere keer dat je het knopje van iMessage op aan- en uitzet, rekent hij daar kosten voor. En welke kosten moet ik me daarbij voorstellen? Ik vind het overigens wel ernstig hoor, dat providers dat doen. Nou, het is op zich een uh, uh, klein bedrag, maar als je het vaak doet, uh, dan... Uh, Wordt dat natuurlijk meer? Uh, het gaat om 20 eurocent per. In principe uh, hoef je dat knopje niet steeds aan en uit te zetten, denk ik. Uh, als dat alleen maar uh, gebeurt wanneer het uh, bij in- en uitschakelen geld wordt gerekend. Want uh, wat de iPhone doet is op het moment dat hij ziet dat er een andere iPhone gebruiker uh, met iOS 5 aanwezig is. Dan gaat hij in plaats van een sms een, een iMessage sturen. En in andere gevallen ook uh, als je dus sms aan hebt staan. Dan stuurt hij een sms. Dus in principe zou je maar één keer dan die kosten moeten hebben als je iMessage uh, aanzet. Keer. Je moet dan ook uh, in je instellingen aanwinken dat je iMessage altijd als iMessage verstuurd wordt. Dat is ook een. Bij mij gaat dat eigenlijk heel automatisch. Ik heb nooit aangegeven of ik wel of geen iMessage wilde gebruiken. Uh, net wat Tom zegt, uh, dat zodra hij een ander tegenkomt die ook iOS 5 heeft, dat hij dan meteen beschikbaar is. Maar het kan ook zijn dat dat per uh, provider varieert hoor, er zijn gewoon menu-items die heeft de ene provider wel en de andere niet. Nou is dit een, een menu-item dat zit in, uh, in instellingen berichten en ik weet niet of da daar uh, items in staan die per provider verschillen. Uh, en, en, en daar moet je inderdaad aanzetten of je iMessage wil gebruiken. Stel ik voor dat wij er samen even een keer naar gaan kijken Tom en kijken of we daar een, een duidelijker antwoord in kunnen krijgen. Is dat goed? Ja, prima. Oké, okay, zijn er nog verdere uh, vragen? Dus dan weer het volgende punt, vragen uit de chat. Uh, waar we nu op in kunnen gaan, zo niet. Dan gaan we door met het stuk van Tom over iTunes. Optie. Ik heb nog een vraag. Uh, het is namelijk uh, voor FaceTime, is het uh, uh, van hetzelfde later een pak waarschijnlijk? Dus uh, ik weet niet of daar uh, ook nog andere dingen in zijn. Hoe bedoel je andere dingen? Buiten iMessage en Facetime om? Uh, dat uh, het verschilt uh, in iMessage of uh, met Facetime. Of, of je met Facetime of met iMessage werkt. Of dat dan verschilt in uh, uh, activeringskost of niet. Want ik heb gez, uh, gezien ergens dat uh, als je je uh, iPhone uh, uh, uh, herstelt bedoel ik, dan uh, moet je iedere keer die activeringskost betalen. Uh, wat FaceTime betreft, volgens mij werkt dat alleen als je wifi hebt en niet via uh, mobiel internet. En toch alleen tussen... Uh, iPhone gebruikers. Klopt, maar dat geldt ook voor iMessage. Dat bedoel ik dus, Tom. Nee, uh, FaceTime werkt tussen mensen die Apple hebben. Dus of je nou van Mac naar iPhone klitst of andersom, of iPhone naar iPhone of Mac naar Mac, dan werkt FaceTime. Uh, dus dat is ook breder. En uh, dat jij steeds iets moet betalen, Marjolein, dat lijkt bijna iets. Dat zou niet kunnen te maken hebben met een identiteit kost want tegenwoordig als je ja, ergens iets nieuw bent, dan uh, moet je je identificeren met jouw telefoonnummer en dat uh, daardoor uh, een kleine, ja, dat er een kleine kost verrekenen. Ik uh, heb het ook nog, heb het op mijn rekening bekeken en je moet uh, dan. Uh... ...kosten betalen voor het uh, verbinding maken met een Engels telefoon. Ja, ik blijf toch echt denken, Marjolein, dat dit provider afhankelijk is hoor. Want ik heb het nog nooit gehad op mijn uh, rekening dat er uh, FaceTime dingen of iMessage dingen werden verrekend. Um, ik schrijf het gewoon op en, uh, en ga daar gewoon nog wat verder naar zoeken. Is dat goed? Marjolein, welke provider heb jij? Ja. Uh, dat is goed. Uh, ik heb uh, uh, Telenet voor internet en uh, Mobile Vikings voor telefonie, mobiele telefonie. Zet dat even een mailtje naar mij toe als je wil Marjolein, dan kijk ik wel even. Nee. Oké, okay, dat zal ik doen. Oké, okay, zijn er nog verdere vragen waar we nu wat aan kunnen doen? Dan nou stel ik voor dat we verder gaan met het volgende punt. En dat is het iTunes verhaal van Tom. Ik ben heel benieuwd. Oké, okay, als het goed is, het staat de microfoon nu vast. Um, er was nog een, nog een... Ik zag in de chat uh, een berichtje van uh, Rogier staan. En die vroeg iets over uh, de iPhone, iPad. Uh, of de iPad ook over voice-over beschikt. Uh, ja, alle uh, Apple... Apparaten, voor zover ik weet, uh, beschikken over uh, de voice-over screen reader. Ja, iTunes. Um, je kunt het er heel lang of heel kort over hebben. Um, maar het is zeker als het gaat om de Windows-versie, en daar heb ik het op dit moment over, omdat ik zelf nog uh, niet met de Mac heb kunnen experimenteren wat iTunes betreft, uh, blijft het een beetje behelpen. Uh, ondanks het feit dat, uh, als ik me goed herinner, een aantal jaren geleden er een proces is geweest... ...in Amerika uh, in verband met de niet-toegankelijkheid van, uh, van iTunes 7 zelfs... ...als ik het me goed herinner. En dat, heeft, dat proces heeft Apple niet gewonnen. Dus ze moesten iets aan die toegankelijkheid doen. En uh, als het gaat om JAWS is het ook redelijk toegankelijk. Ik, ik kan ermee doen wat ik wil. Behalve als het gaat om uh, dingen opzoeken in de App Store. Dat gaat wel, maar dat, uh, dat is echt frustrerend. Ik zou dus iedereen aanraden dat als je iets wil doen in de App Store of in uh, de iTunes Store, het is maar hoe je hem wil noemen doe dat dan uh, met je mobiele apparaat, dus met, met de iPhone of, of met de iPad of met de iMac maar zeker niet met iTunes uh, op Windows uh, als we dan even uh, gaan kijken naar iTunes, ik, uh, ik moet even kijken, uh, Dirk, als het te lang duurt doe even iets, uh, chat even iets uh, want die heb ik aanstaan, dus ik, ik hoor uh, de chats binnenkomen Um, ik wil in ieder geval beginnen met, met de basis van iTunes, uh, omdat daar ook nog best wel veel vragen over zijn. Als je iTunes start, dan kom je um, binnen uh, vaak in een boomstructuur je kunt met de taptoets door alles heen lopen uh, behalve uh, als je in, in de appstore terecht komt, dan heb je kans, tenminste dat gebeurt mij dan nog wel eens dat ik gewoon keihard iTunes moet verlaten en weer opnieuw moet opstarten om weer terecht te komen op die boomstructuur uh, het kan best zijn dat ik heb me behoorlijk uh, gezocht naar allerlei sneltoetsen op het internet, uh, om, om van allerlei dingen met iTunes te doen, bijvoorbeeld om snel naar die boomstructuur te gaan, daar ga ik zo iets verder over vertellen, maar ik heb daar niets over gevonden. Als we het hebben over die boomstructuur... ...en daar ga ik nu heen... ...bronnenstructuur Twee Dan zegt het uh, Jols... ...bronnenstructuur Ik zal even kijken. Um, ik hoop trouwens dat dit spiekertje ook een beetje hoorbaar is. Je komt dan in een boomstructuur. Uh, voor de mensen die dat nog niet weten... ...een boomstructuur... ...daar kun je met je vier pijltoetsen doorheen wandelen. Um, van boven naar beneden... ...en van links naar rechts... Tevig films. Muziek. Boven staat muziek. Dat is één tak. Dat wil dus zeggen dat ik niet met pijl rechts hoef te openen. Uh, ik zit nu op mijn laptop en daar staat nog geen muziek op. Uh, ik denk ook niet dat we daar vandaag het al over gaan hebben. Uh, als ik ga tabben, dan kom ik de volgende dingen tegen. Muziek alleen lezen. Nummers en muziekvideo's die u aan iTunes toevoegt staan in de lijst muziek in uw iTunes-bibliotheek. Dubbelklik klik op een nummer om het af te spelen. Alleen lezen. Muziek downloaden. Alleen lezen. Download nieuwe muziek voor uw bibliotheek uit de iTunes Store. Oefeningen bekijken knop. Muziek uitzoeken in de iTunes Store. CDs importeren. Via iTunes zet u met een paar klikken toe. Oefeningen bekijken knop. Zoeken naar muziekbestanden. Op iTunes kan in uw thuismap. zoeken naar mp Nou, wat je nu al hoort is dat ik, uh, omdat ik ook nog helemaal geen muziek heb, ik allerlei helpboodschappen krijg en verhaaltjes over hoe je dat moet doen. Naar MP3. Min. Ik ga nu even snel doortabben. Ik. Muziek is in. Dat nieuwe afspeeleknop. Nieuwe afspeellijst Nieuwe afspeellijst, daar gaan we het zo nog even over hebben. Shufflen knop. Shuffle. Uh, shuffle is. Uh, uh, ik weet eigenlijk niet eens zo goed uh, door elkaar schudden. Is, uh, ik weet niet eens een goede term in het Nederlands daarvoor. Mag iemand straks uh, roepen als hij dat weet. Wat Shuffle doet is uh, zich niet houden aan de volgorde van uh, nummers in jouw bibliotheek. Uh, die gooit alles door elkaar. Dus als je bijvoorbeeld, uh, ik roep maar wat, een, een paar albums van de Beatles in je bibliotheek hebt staan. Dan zou je die best eens allemaal achter elkaar kunnen horen. Wil je dat niet, dan zet je Shuffle aan. En dan uh, uh, wordt het een heleboel door elkaar gegooid. Um, voor de mensen die uh, als mediaspeler voor Windows Winamp bijvoorbeeld gebruiken. Met Winamp zet je bijvoorbeeld met Alt-S. Uh, of met S moet ik zeggen, de Shuffle mode aan en uit. En dan gooit je alle nummers door elkaar. Tijdens het afspelen. Alles herhalen knop. Illustratietonen knop. Illustratietonen, dat heeft te maken met... Met um, eventueel um, de, uh, de hoezen die je hebt gedownload, de foto's daarvan. Geluid uit knop. Geluid uit, dat is gewoon de mute knop zoals we dat noemen. Um, als je daarop uh, drukt dan... Uh, ...zwijgt iTunes de muziek tenminste in alle talen. Volume horizontale schuifregelaar 100%. Hier stel je het volume mee in. Volume voluit knop. En volume voluit en dan gaat hij in één keer naar 100%. Dat heeft te maken met het afspelen en niet met het volume zoals dat op je iPhone komt. Daar kun je eventueel ook nog mee rommelen. Je kunt in de eigenschappen van de muziek um, de, uh, het volume oppompen. Daar moet je wel mee oppassen. Ik heb dat een keer geprobeerd omdat ik de iPod in de iPhone... Best wel redelijk zacht vond. Ik vind het soms best lekker om uh, zo'n nummer flink hard om van oren te hebben. Het schijnt niet zo goed te zijn, maar goed. Um, het, je loopt het risico wanneer je uh, het volume van de nummers zelf verhoogt. Dat je een vorm van digitale vervorming krijgt op je iPhone. En dat klinkt niet echt lekker. Bronnenstructuur weer, veel van muziek. Nu ben ik weer terug in de, in de bronnen. Um, ik ga nu naar beneden peilen. Dus uh, weer de, verder door de boom. Films. Films. Nou, heb ik films, dan zie ik die ook. TV-programma's. TV-programma's. Ops. twee admin-updates beschikbaar. Radio iTunes Store. En nu gaat hij verbinding maken met de iTunes, iTunes Store. Match. iTunes Match. En dan blijft het dus stil. Ik ga even verder naar beneden. En dan hoop ik dat hij zo verder gaat. Um, ik laat jullie zo nog even iets anders zien voordat we verder gaan uh, met de, afspeellijsten dat wilde ik vandaag doen, de afspeellijsten in de muziek. Niveau 0. Apparaten. Open. Apparaten. Je hoort nu ook niveau 0. Dat betekent dat we nu in de boom uh, zijtakken krijgen. Er hangt namelijk een, een iPhone aan. De oude iPhone van Lotte. Niveau 0. En apparaten is geopend, als ik dus nu naar beneden ga. Niveau 1, Lottes iPhone. batterij dubbele punt, 100% haakje openen, opgeladen haakje sluiten. Je hoort dus al keurig dat Joss zegt niveau 1, dus dat ik één niveau dieper in de boom ben gegaan. En dan horen we de iPhone van Lotte en dat de batterij is opgeladen. Ja, hij hangt er al een tijdje aan. Niveau 0, gedeeld, open. Gedeeld, dat ga ik even sluiten. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar nog niet zoveel van af weet. Nog geen tijd gehad om daarmee te experimenteren. Genius, gesloten. Genius. Geldt hetzelfde. Ik kom het wel eens tegen en het schijnt iets slims te zijn. dat met muziek te maken heeft. maar ook daar moet ik jullie daar nog even allerlei antwoorden schuldig over blijven. En ik zal je ook zo vertellen waarom. Afspeellijsten gesloten. En hier zijn de afspeellijsten. die zijn gesloten. Dus nu peil ik naar rechts om dat te openen. Afspeellijsten. Open. Niveau 1. En nu ben op ik ook op niveau 1. iTunes DJ. I iTunes DJ. 25 meest afgespeelde. <lacht> Jaren 90. Dit zijn dus allemaal speellijsten. Klassieke muziek. Had ik geen belangstelling voor. Mocht je die speellijsten als je gaat synchroniseren met je iPhone. Komen deze afspeellijsten ook op je iPhone. Een afspeellijst is eigenlijk niks anders dan een speciale lijst. Waarin je bijvoorbeeld speciale nummers wilt zetten. Ik roep maar wat. Ik, heb, ik ben een fan van, van oude jazzrock. Uit de jaren 70. En dat is best heftige muziek. En uh, die wil ik niet altijd uh, door mijn gewone andere losse mp3's horen. Wat ik nu gedaan heb is de jazzrocknummers in een aparte speellijst zetten. En als ik daar wel zin in heb, om wat voor reden dan ook, dan kies ik op een iPhone die speellijst. En dan krijg ik dus al die heerlijke heftige jazzrocknummers uit de jaren 70. Um, wil ik die speellijsten uh, verwijderen... In iTunes, dan hoef ik alleen maar... Ik zal er dus even eentje mijn pakken. Mijn favoriete, klassieke muziek. Klassieke muziek. Die wil ik weg hebben. Ik druk op de delete toets. iTunes dialoogvenster. Weet u zeker dat u de afspeellijst klassieke muziek wilt verwijderen. Wisse knop. Een wisse knop. En ik druk op de spatiebalk. Bronnenstructuur weerga voor mijn favoriete. Wie? En hij is weg. Jaren 90. Die wil ik ook niet. iTunes dialoog. Herpla, Bronnenstructuur weerga voor mijn favoriete. Die wil ik ook niet. ITunes. Bronnenstructuur, weergave muziekvideo's, 3 van 5. Muziekvideo's hoef ik ook iTunes. niet, doe ik ook Bronnenstructuur, weg. Bronnenstructuur, weergave onlangs afgespeeld. Ook 3, niet, iTunes. mag allemaal weg. Nou, zo kun je dus de afspeellijsten uh, uh, uh, weggooien als je dat wil. Ik ga ondertussen even aan Jos vragen hoe laat het is. 15 uur 29. Precies. Um, ik ga even naar boven in de boom. Muziek. Uh, die boom. Daar staan dus, zoals jullie horen, muziek staat erin. Films. Films. TV-programma's. TV. Nou, ik doe niks met films en met tv-programma's, dus eigenlijk hoef ik dat niet te zien. Nou, in iTunes kun je uh, zelf bepalen wat je in die boomstructuur wil zien. Dat doe je als volgt. Uh, je pakt een, een losse alt om de menubalk te openen. Menubalk, bestand. Je peilt naar rechts naar bewerken. bewerken. En je gaat naar Voorkeuren. Voorkeuren staat onderaan het rolmenu. Dat rolmenu rolt uit als je pijl omhoog of pijl naar beneden doet. Um, als ik weet dat een item in een rolmenu onderaan staat, peil ik altijd omhoog. Dat zullen jullie waarschijnlijk uh, ook vaak doen als je nog gewoon met Windows werkt. Uh, helaas lukt dat met iTunes niet. Ik zal het proberen. En je hoort helemaal niks. Dus peilen we maar naar beneden. Menu onlangs afgespeeld verwijderen on opnieuw. Control plus. Knippen, Control. kopiëren, ko plakken, con verwijderen, alles selecteren. Control En dan gaat het wel goed. Selectie ongedaan. Voorkeuren, Control plus. En nu ben ik bij voorkeuren. Verlaat menu. Voorkeuren, dubbele punt, algemeen dialoogvenster op. En ik kom nu in het algemeen tabblad en nu ga ik tabben. Amuleren knop, algemeen knop, naam bibliotheek dubbele punt invoerveld, bibliotheek van Bart. Uh, ik heet geen Bart, maar ik zit hier te werken op uh, mijn uh, leslaptop en uh, die is van Bartimeus en die heet Bart. Uh, dit is dus uh, de bibliotheek, de naam van de bibliotheek. Je kunt de naam van de bibliotheek en de plaats van de bibliotheek ergens verderop nog uh, wijzigen als je dat wil. Um, daar ga ik misschien ook nog iets over vertellen, maar zeker niet vandaag. Want dat gaan we niet redden. Films aankruis vakje aangekruist. En nu hoor je hier films aankruis vakje aangekruist. Ik haal dat weg. Niet aangekruist. TV-in programma's aan kruisvakje aangekruist. Wil ik ook niet? Niet aangekruist. Podcasts aan kruisvakje niet aangekruist. Nou, die wil ik juist wel zien, dus die zet ik aan. Aangekruist. iTunes aan kruisvakje niet aangekruist. Ik heb geen idee wat hij nu zegt. Iets met iTunes, maar het staat niet aangekruist en dat laat ik ook maar zo. Boeken aan kruisvakje niet aangekruist. Um, dat ga ik aanzetten uh, als ik via deze laptop ook uh, boeken op mijn iPhone zou willen zetten. Ik zal hem. Voor de grap is aankruisen. Aangekruist. Ops aan kruisvakje aangekruist. Is aangekruist. Tonen aan kruisvakje niet aangekruist. Tonen, daar bedoelen ze ringtones mee. Zal ik aankruisen? Aangekruist. Radio aan kruisvakje aangekruist. Wil ik niet. Niet aangekruist. Daar bedoelen ze radioprogramma's mee. Waarschijnlijk. Ik, ik zie er niet echt het nutte van in. Maar mocht iemand anders daar anders over denken, dan hoor ik dat graag. Ping aankruisvakje vakje. aangekruist. Ping, dat mag uit. Niet aangekruist. iTunes Delay aan kruisvakje aangekruist. iTunes I niet aangekruist. Is ook weg. Genius aan kruisvakje aangekruist. Genius is weg. Niet Mag weg. Aangekruist. Niet aangekruist. Gedeelde bibliotheken aan kruisvakje aangekruist. Is aangekruist. Doe ik ook maar even weg. Niet aangekruist. Tekst in bronlijst dubbele punt combo box klein Eén van twee. Dat is de tekst in bronlijst. Programmatonen aan kruisvakje aangekruist. Tekst in lijst dubbele punt combo box klein Eén van twee. Klein of groot natuurlijk. Klein. Selectievakjes bij lesdonder aan kruisvakje aangekruist. Rasterweergave dubbele punt combo box. Licht. Een van twee. Oké, okay, dit zijn allemaal instellingen die met het beeld te maken hebben. Ik ga... Bijplaatsen cd dubbele Vragen om cd te importeren. En dit is dus wanneer je een cd in je computer stopt. Dan is iTunes in staat om die cd te importeren. Import instellingen pak je dan de instellingen van hoe je het wil importeren. Ik heb dat zelf nooit gedaan. Omdat als ik cd's importeer in mijn computer. Ik daar een ander programma voor gebruik. Wat echt heel toegankelijk en heel handig is. Cd min treknamen automatisch ophalen van het internet aankruis vakje aangekruist. Wat hier gebeurt is wanneer je een audio cd eh, dus importeert, dan kun je via een speciale database op het internet de namen van eh, de nummers en vaak ook de artiesten en zo en al dat soort informatie en ook de plaatjes die bij de cd horen, hè, de, de foto's, de hoestfoto's zullen we maar zeggen, importeren vanaf het internet. Meestal is dat een db of CDDB. Dat is dan een database voor CD's die ergens op het internet huist. Ontbrekende album illustraties automatisch downloaden aan kruisvakje, niet aangekruist. Automatisch naar nieuwe software min update zoeken aan kruisvakje, aangekruist. Nou, dat staat hier nog aangekruist. Dat zet ik maar lekker uit. Niet aangekruist. Want ik vind dat eigenlijk nooit prettig dat die programma's van allerlei dingen automatisch gaan lopen doen. Taaldubbele.com, Bobbox. Nederlands helpknop. Oké. Knop. O -knop. O -knop. O -knop. O -knop. Uitklatten. Dat is even het algemene tabblad. Dan laten we het even bij nu, want wat ik nu jullie wil laten zien is hoe mijn boomstructuur veranderd is. Geluid uit knop, volume horizon, volume, volume bronnenstructuur weer. gave muziek. 1 van 5. Oké, 1 van 5. Je hoorde dat ik even moest tabben om weer bij die uh, boom te komen. Nu, muziek is altijd bovenaan. En die kun je ook niet weghalen. Nee, dat zou wel gek zijn met een programma dat iTunes heet. Podcasts. Podcasts, je ziet, die was er niet, die is er nu wel. Boeken. Boeken was er niet, is er nu ook. Apps, twee admin updates. Apps was er al, is er nog steeds. Tonen. En de ringtonen zijn er. iTunes Store. En hier hebben we die iTunes Store. Die kun je niet uitzetten, maar je hoort dat al die andere dingen zijn wel uit. Ik pijl nog even verder naar beneden. iTunes Match. iTunes Match. Niveau 0 no. apparaten, open. Dit zijn de apparaten, dat komt dus omdat uh, Lottes iPhone er nog aan hangt. Niveau 1, Lottes iPhone, niveau 0 no. Apparaten, Niveau 1. Muziek, niveau 0. No. getekend. Gedeeld. Apparaten. Gesloten. Oké. Okay. Apparaten is nu gesloten. Gedeeld. Gesloten. Gedeeld is gesloten. Afspeellijsten. Open. Hier zijn de afspeellijsten die zijn geopend. Uh, daar staan er... Niveau 1. 25 meest afgespeeld. Nou, daar staan er dus nog een paar in. Um, je kunt zelf afspeellijsten maken. Dat heb ik dus ook gedaan. Dat, daar is een sneltoets voor. Even hoe je sluit. Sorry, ik kon het niet helemaal verstaan. Even uh, uh, melden hoe je sluit. Uh, sluiten, een, een tak op een boom sluiten is naar links peilen. Niveau 0, afspeellijsten open. Hij is nog open. Nog een keer pijlen naar links. Niveau 1, e, muziek, 1 van 5. En nu springt hij weer terug naar boven. Niveau 0. gedeeld, gesloten. Zo. Hier we afspeellijsten, gesloten. Zo, nu is alles gesloten. Je hoort dat de toegankelijkheid best een beetje te wensen overlaat. Want uh, Jos is soms ook uh, de focus kwijt. Weet hij niet meer precies waar hij bent. En dan moet je toch weer even met de pijltoetsen in de boom gaan zoeken. Van waar hang ik uit? Um. Gedeeld, afspeellijsten, gesloten. Niveau 1. Muziek. 1 van 5. Ik heb nu niveau 1. 25 niveau 0. Afspeellijsten. Open. Open. Ik ga nu een nieuwe afspeellijst maken. Ik sta hier op geopend. Ik doe ctrl m Naam afspeellijst dialoogvenster. Geef een naam voor de afspeellijst op dubbele punt. Invoerveld. Nou, Naamloze ik, afspeellijst. Ik tik even Jazzrock. En druk op enter. Bronnenstructuur weer. Ga de afspeellijsten open. Niveau 1. 25 meest afgespeelde, Onlangs toegevoegd. Jasrok. Daar is hij. En die andere twee stonden er nog. Jasrok maakt hij ervan. Um, ja, nu wil je natuurlijk die afspeellijst ook nog uh, volgooien. Helaas uh, heb ik dus, uh, en ik zal daar de volgende keer voor zorgen, als we hier nog mee verder gaan, dat er ook wat muziek in mijn bibliotheek zit. Uh, maar ik kan uh, het wel even snel uitleggen. Uh, stel dat je... Um, muziek. Een afspeellijst wil vullen, dan doe je het volgende. Je gaat eerst naar boven naar muziek. Je tapt door totdat je de hele lijst van uh, muzieknummers vindt die je wil. Dat is een hele lange lijst. In die lijst wordt er helemaal geen rekening gehouden met submappen of wat dan ook. Alles wordt in jouw bibliotheek gestort. R -u. R -u. Lid Koninklijk Huis, van oh. Nou ja, goed jongens, uh, uh, uh, breaking news op mijn iPhone van nu.nl staat aan. En ik weet niet of jullie het konden verstaan, want mijn iPhone zit in mijn broekzak. Maar wat er nu wordt gemeld is dat een lid van het Koninklijk Huis is bedolven door een lawine. Oké, okay, <laughs> grote stress in het land. Um, <laughs> waar was ik? We hadden het over de, de, de bibliotheek. Alles wat je dus aan muziek invoert... En uh, dat kun je via het bestandsmenu doen. Kun je uh, een nummer toevoegen aan je bibliotheek of zelfs een map toevoegen aan je bibliotheek. Dat komt allemaal in één grote lange lijst te staan. Het is ook niet altijd even makkelijk om dingen in die lijst te zoeken. Eén uh, ding dat ik jullie alvast uh, wil meegeven is dat als je muziek wil toevoegen, het toch heel handig kan zijn... Als je mp3's of wat het dan ook zijn, zoals we dat noemen, goed getagd zijn. Taggen van mp3's houdt in dat je de informatie die bij de mp3 hoort, bijvoorbeeld titel van het nummer, artiest, eventueel afkomstig van welk album, dat die informatie goed is ingevuld. Er zijn speciale programma's voor om dat te doen. Een programma dat gratis is en ook nog goed werkt heet mp 3 Tag tag schrijf je Tinus Anton Gerard. Oké, okay, je hebt dus die hele lange lijst. Uh, daar heb je ook een aantal LP's uh, uh, van uh, jazzrockartiesten aan toegevoegd in mijn geval. Op het moment dat ik nou uh, die jazzrock-nummers in de afspeellijst wil, uh, wil toevoegen. Dan ga ik, in de, uh, ga ik eerst omhoog in de boomstructuur naar muziek. Ik tap door totdat ik in die hele lange lijst zit. Dan uh, kies ik eigenlijk op de normale manier waarop je uh, in Windows uh, dingen selecteert. Dus met uh, pijl om haag, uh, shift pijl omlaag en uh, eventueel ctrl pijl omlaag en dan enter. Selecteer ik allemaal nummers. Ik doe ctrl c, zodat het naar het klemwoord wordt gekopieerd. Ik tap weer naar de boomstructuur, hè, waar al, uh, al mijn dingetjes in stonden, zoals muziek, podcasts en noem maar op. Ik peil naar beneden naar speellijsten en peil dan eventueel naar rechts als die nog geopend moet worden en weer naar beneden naar mijn speellijst Jazzrock. En ik doe ctrl-v en de nummers die ik heb geselecteerd komen keurig in, in deze speellijst te staan. Uh, je kunt dat dan ook weer controleren door te gaan uh, tabben door uh, te, te, uh, Als je gaat tabben kom je dan ook weer de lijst van nummers tegen die in die speellijst staan en ergens verderop in de tab zie je ook nog een korte samenvatting van zoveel nummers in, uh, in mijn bibliotheek of zoveel nummers in mijn Speellijst. Ik kijk nog even hoe laat het is. 15 uur 41. Oké, okay, ik, ik laat de microfoon even los, want anders is het hele uur vol. Uh, ik denk dat dit wel zo'n beetje alles is wat er over muziek uh, uh, verteld kan worden. Uh, als er nog vragen zijn, dan zou ik zeggen: hou die even vast en stuur ze, wat mij betreft, in via uh, i-ask at want dan kan ik er de volgende keer op terugkomen. Ik ga nu de microfoon vrijgeven. Muziek 1 van 5. Dat gaat niet zo. Nee. Dat moet je ook. Dat moet je ook niet op je lap doen, doen, laptop doen, Tom. Maar dat moet je op je grote computer doen. En shuffle zou ik zeggen: at random muziek spelen. Ja, ben ik met je eens, Daniel. Maar random is eigenlijk ook geen Nederlands woord. Ik zocht naar een mooie Nederlandse uitdrukking. Maar ja, die Engelsen kunnen het allemaal zo mooi kort en bondig zeggen. Willekeurig, maar het bek... At random is willekeurig. Oh, voor geen Ouders toch? Oké, okay, Tom, hartstikke bedankt. Ik vond het uh, tot nu toe een zeer duidelijk verhaal waar ik uh, absoluut een aantal dingen van geleerd heb. Um, en ik denk dat er vast nog wel een aantal vragen komen. Um, ik weet niet zeker of je het e-mailadres genoemd had. Dat moet zijn: e en je kunt ze ook nog, als we hier straks nog wat tijd over hebben, uiteraard ook nog bediscussiëren. Waar vaak vragen over komen, dat is dat hele uh, contactverhaal, hoe dat nu precies werkt, als je contacten invoert. Dus nu pak ik even de microfoon en dan zal ik proberen dat zo uit de doeken te doen, dat dat uh, eens en voor altijd duidelijk is. Oké, ik er tot het invoeren van contactgegevens. Uh, dat, daar kan heel veel. En ze hebben daar een uh, redelijk complex schermpje van gemaakt. Uh, om qua interface daar zoveel mogelijk in één scherm te vangen. Ik ga naar contacten. Ik zal hem iets harder zetten. Agenda. Vrijdag 17 februari. 19. Contacten. Contacten. Alle contacten. Verdient. Knop. Alle contacten. Context. Ik ga toevoegen toevoegen. Of voeg toe. Die doe ik dubbeltikken. Men gaat ervan uit dat de meest grote waarschijnlijkheid is dat je de voornaam, achternaam, eventueel bedrijf, een mobiel telefoonnummer en een privé e-mailadres van mensen wil invullen. En dat zijn de zaken die ze al voor je klaargezet hebben. Ik ga nu naar rechts vegen. Gerecht. gereed, knop. Die gereedknop zit overgeskeurig rechtsbovenin, dus daar hoef je verder niet naar te zoeken als je dit wil afsluiten. Voeg foto toe, knop, afbeelding. Er kan een foto bij. Voornam, tekstveld. Achternaam, tekstveld. Bedrijf, tekstveld. Mobiel, knop. Mobiel, telefoon, tekstveld. Priving, knop. Priv, e-mail, tekstveld. Beltoon. Knop. Beltoon. Standaard. SMS-toon. Knop. SMS-toon. Standaard. Homepage. Knop. Homepage. URL. Tekstveld. Volg volg adres toe in. Knop. Volg adres toe. Volg nieuw veld in. Knop. Nieuw veld. Oké, okay, je hoort een uh, heleboel velden voorbij komen. De eerste drie, voornaam, achternaam, bedrijf, dat zijn gewoon uh, tekstvelden. Die kun je natuurlijk dubbeltikken en invullen. Daarna komen er uh, steeds twee dingen die bij elkaar horen. Of niet allemaal, maar wel de twee volgende. En dat zijn mobiel en telefoonnummer tekstveld. En privéknop en privé e-mail tekstveld. Als ik eerst naar dat uh, mobiele nummer toe ga. No. Ik veeg naar nou één keer naar rechts. Mobiel, telefoon. Tekstveld. Deze doe ik dubbel tikken. Mobiel, tekstveld. Beweer mijn telefoon. En ik ga Zitten. even hier. 8-0-0-3-6-6. Weltoon, knop 1-2-2. Zo, dan heb ik even wat nummers erin gezet. Dan zoek ik hem even rustig op met mijn vinger bovenin. Knop iPhone. Daar heb ik mobiel knop. Dan veeg ik weer naar rechts. Mobiel, tekstveld. Beweeg 0612. 0612. Zodra je daar tekst gaat invullen of nummers gaat invullen, uh, komt er om te beginnen een Wisttekstknop tekstknop rechts van dit vak te staan. Dus als ik nu één keer naar rechts veeg, heb ik een wis tekst. tekst, Als die dubbel wordt het veld leeggemaakt. De voice-over gaat ook direct naar het veld en kan ik dus meteen een nieuw nummer typen. Eerst stond hier, als ik nu naar rechts zou gaan vegen, een uh, privé knop en een privé e mailveld Als ik nu naar rechts veeg, iPhone, heb ik een iPhone knop en een iPhone telefoon tekstveld. Dus dit geeft de mogelijkheid om weer een nieuw nummer in te typen of een, nieuw, um, vol, een volgende telefoonnummer in te typen. Dat hij na mobiel uh, iPhone kiest, dat zou al uit reclame uh, doeleinden zijn lijkt me. Wat nu de grapje van is, dit zijn knoppen. In dit geval was het een iPhone knop. Als ik hier nu niet een iPhone telefoonnummer, maar een privé telefoonnummer van wil maken. Dan kan ik die knop dubbeltikken. iPhone, no. dus ik ga nu dubbeltikken. Label, annuleer, no. Dan kom ik bij een label annuleer knop. Die zit linksbovenin. Ik ga naar rechts vegen. Label, context. Mobile. Geselecteerd. iPhone, privé. Ah, ik wil er een privé-telefoonnummer van maken, dus doe ik hem dubbeltikken. Nu ga ik even een keertje links-rechts vegen om te kijken waar ik ben. Privé knop 0612, tekstveld. Oh, dat is het telefoonnummer. Nu heb ik hier een privé-knop. tekstveld bewerkbaar telefoon. En een privé-tekstveld, bewerkbaar telefoon. Hier zet ik ook even een paar cijfers in. Als ik nu ga vegen, dan dus ga ik er even met mijn vinger bovenin wijzen. Ik veeg naar rechts. Ik veeg nog een keer naar rechts. Daar is de wis-tekst knop. En dan heb ik weer opnieuw een iPhone knop. Met een iPhone-telefoon tekstveld. Dus op die manier kun je meerdere nummers aan één persoon hangen. En de labels die je kiest middels die knoppen, dat zijn ook de labels die je kunt gebruiken voor spraakbellen. Dus als je zegt bel, werk van de velden, privé, dan doet hij dat omdat je hier een privénummer hebt aangemerkt. Volk, strikst, privé, privé, Links van alle uh, combinaties van labelknop, dus in dit geval privé, en het tekstveld met het telefoonnummer komt ook een verwijderknop te staan. Dus voor de oude telefoonnummers die er al staan, kun je hier nummers plus het bijbehorende labelknopje verwijderen. Ik ga nu naar links vegen naar de mobiel. Mobiel 06, zelf, tic, mobiel. Knop. Verwijderen. Schakelknop. En dit is dus de knop om. te verwijderen. Knop. En die doe ik nog een keer dubbeltikken. 20%. Oh, ja, dat ging niet goed. Mobiel. Bevestig verwijdering. Knop. Privé. Textveld. Bewerkbaar. Privé. Verwijdering. Schakelknop. Uit. Nu veeg ik weer naar links. Bedrijf. Textveld. En nu komt u dus van bedrijf tekstveld bij. Verwijdering. Schakelknop. Uit. Dat is de verwijderknop die bij privételefoonnummer hoort. Privé. Dus op die manier kun je dus verschillende nummers toevoegen. Het nummer wat je aan het toevoegen bent kun je middels de knop een ander label geven. En de nummers die er al in stonden kun je verwijderen. Ditzelfde verhaal je, gaat op voor e-mailadressen. Als ik nu naar rechts veeg... tekst, knop, iPhone, knop. Telefoon, telefoon, tekstveld. Dat zijn nog telefoonnummers. e-mail, tekstveld. En daar heb ik een combinatie van een privéknop en een privé e-mail. Ik wil niet een privé e-mail maar een werk e-mail brengen. Privé, knop. Dus doe ik die privéknop links van het e-mailveld dubbeltikken. Label, daar zegt hij label anders. Ik ga even van boven naar beneden rustig met een vinger tot ik iets hoor wat geen statusbalk is. En veeg naar rechts. Geselecteerd. Briefing. Die wil ik niet. Werk. Ja, ik wil een werk-e-mail. Werk. Nu veeg ik naar links om even te kijken waar ik ben. Nee, Dat is een werkknop geworden. Werk. Textveld. Beweegbaar e-mail. En dat is een werk e-mail. Er zijn dus twee soorten dingen die je kunt toevoegen. E-mailadressen en telefoonnummers. En per ding kun je aangeven welk labels je eraan moet hangen als je klaar bent. Ik veeg nog even wat verder naar rechts. Een aantal dingen die wijzen zich vanzelf. Belton. Knop. Dat geloof ik wel. Belton. Standaard. Knop. SMS toon. SMS toon. Alknecht. Knop. Alknecht. Uren. Vroeg adres toe. Knop. Vroeg adres toe. Voeg nieuwe veld in. Knop. Voeg adres toe. Knop. Privé. Tekstveld. Beweegbaar. Stad. Privé. Postcode. Dus dan kun je bij voeg adres toe kun je een, uh, een adres invullen. En ook hier zit weer een knop voor dat je er een privé of een werkadres van kunt maken. Hoofd. Bov, knop. Zo. 1 Knop. o Verwijder. Schakelknop. Uit. Beving, knop. Beving, hoofdletterzet, tekstveld. Beving, staat, tekstveld. Beving, postcode, tekstveld. En die privé-knop die hier aan het begin zat, kan ik dus dubbel dubbeltikken om een ander adres erbij te zetten. Beving, Nederland. Beving, plaats, tekstveld. Geef even, even verder naar rechts. Adres toe in. knop. Kan ik dus weer een nieuw adres erbij zetten? Volg adres toe. Volg nieuwe vat Knop, nieuwe veld. Volg nieuwe vat de voeg nieuw veld in knop, die is ook nog wel aardig. Nieuwe veld, voornaam fonetisch. En daar kun je dus een uh, te kust en te keurig velden invoeren als voornaam fonetisch. Achternaam fonetisch, tweede naam, achtervolstel, bijnaam, functie, afdeling, twitter, profiel, een bericht, verjaardag. Dus je kunt daar heel veel velden bij zo'n contactding uh, toevoegen. Uh, meestal doet men dat niet. Als ik uh, Dirk van der Velden wil toevoegen, dan vul ik Dirk bij de voornaam in. En Velden, spatie van de bij de achternaam. Maar je zou dus ook het veld tussenvoegsel erbij kunnen halen. En dan um, dat de van de als apart veld erin zetten. Ik kijk even waar we qua tijd zitten. We hebben nog een klein stukje. En dat is het verwijderen van zo'n contact. Uh, als je een, bij een contact bent, dan bij de info van een contact, dan heb je altijd een wijzigknop. En als je die wijzigknop dubbeltikt, kom je dus in dit uh, scherm. En helemaal onderin, dit, ja, niet in het scherm wat ik nu heb, maar in het vorige scherm. Sorry, in dat scherm met al die telefoonknoppen en die adresknoppen en zo. Annuleren. Deze even annuleren. Ja, In dit scherm kom je dan, uh, en als je een contact wil verwijderen, zit dat helemaal onderin. En je kunt daar niet altijd komen met het doorvegen. Ik veeg nu snel naar rechts. Voor aan, niet. Nieuwe veld. Nieuwe veld. Dus ik kom nu niet verder. Als ik nu met drie vingers omhoog veeg. Tot en, met 9 van 9. en ik zoek even met mijn vinger net boven de thuistoets. toets. Volg nieuw ik volg adres toe. Volg... Dan heb ik hier geen verwijderknop, omdat dit waarschijnlijk een nieuw contact is. Maar als je een besta bestaand contact hebt, heb je hier dan ook de verwijderknop. Ik geef nu de mic vrij. Als er nog vragen zijn, dan uh, hoor ik ze graag. Of toevoeging misschien wel. Er kan zoveel in dit scherm. Um, ik mis even trouwens de chat. Ik, uh, ik hoorde wel iemand uh, iets chatten, maar ik kan hem niet meer terugvinden. Ik heb dat wel vaker gezien, um, dus die moet dat zo nog even roepen. Een, een leuke toevoeging, Dirk, uh, vind ik. Um, um, het veld verjaardag. Als je dat toevoegt en uh, je vult daar de geboortedatum van iemand in... ...dan vind je dat ook weer terug in je agenda. Hoe kun je snel... ...in je contacten zoeken als je veel contacten hebt. Er zijn denk ik uh, twee manieren. Nee, er zijn al een aantal. Uh, je kunt natuurlijk gewoon links-rechts vegen door contacten. Je kunt met drie vingers naar boven naar beneden vegen om... Uh, uh, ...te bladeren door de lijst van contacten, zodat je hem in pagina's schuift. Je kunt in het zoekveld uh, wat tekens typen. En mensen die een toetsenbordje hebben, zullen dat uh, geneigd zijn snel te doen. En dan krijg je dus alleen maar een lijst van uh, contacten waar die tekens achter elkaar in voorkomen. Rechts van je uh, contactenlijst heb je een, uh, een index. Die kun je niet met vegen vinden, maar die kun je wel aanwijzen. Als die tab-index actief is, dan kun je twee dingen doen. Je kunt met uh, één vinger snel op en neer vegen om letter voor letter er doorheen te stappen. Ik zet de mic even vast en dan zal ik het laten horen. Ja. Ik moet die even annuleren. Alle contacten. Accessibility. Ik heb nu alle contacten. Ik tik de, contact, de tabindex aan. Tabelindex. naar. En ik ga nu met een vinger snel naar beneden. Dan moet je wel oppassen dat als je uh, je scherm nu aanraakt, dat je niet um, naar rechts vegend die contactenlijst ingaat. Want dan gaat het fout, van dan springt hij naar het begin toe. Dus als ik nu van boven naar beneden rustig mijn scherm aanraak. Alle alle contacten als ik daar nu naar rechts ga vegen, gaat hij nu alsnog naar de A toe. En dat komt omdat hij altijd naar het begin van een lijst moet gaan als je van het item wat voor de lijst staat de lijst inveegt. Ik pak weer de tabelindex, ik veeg naar beneden. Nu heb ik de R geselecteerd. Wat ik nu doe is, uh, net naast de zachter toets, als ik daar mijn scherm aanraak, dus net het bochtje om zal ik maar zeggen. Nee, dan heb ik daar een eerste R te pakken. En dan kan ik links rechts vegen om snel um, door de letter R heen te bladeren. Een snellere manier van bedienen van de index is dat je dubbeltikt en vasthoudt. Vervoling dat laat pas meer. En nu kan ik gewoon met mijn vinger naar beneden schuiven. En weer naar boven schuiven. Om snel door de letters heen te bladeren. En de manier van aanraken is daar wel uh, belangrijk als je een letter geselecteerd hebt. Want anders dan springt die lijst weer terug naar letter A. Ik heb nog even een aanvulling, Dirk. Op het moment dat je dus de tabelindex hebt aangeraakt. Wat um, zou. Ik, moet, ik zal eventjes. Twee van vijf streepjes. Signaalsterken. Ja, ik zal dat even doen. 920. Navigon. Contacten. Ja, ik hou de controletoets vast, dus ik doe het nu met één hand. Contacten. Alle contacten. Ik raak hem dus. Ik raak dus de tabelindex aan. Tabelindex. En ik veeg naar beneden. F. het. G. G. G. Wacht even. Tabel in de H. Geselecteerd. Ik zit nu bij de H. En nu zei jij, nu raakte jij je scherm aan. Ik veeg gewoon van links naar rechts. Maakt niet uit waar. Waar je aankant. En dan heb ik al meteen de eerste haat. Dus je kan eigenlijk gewoon meteen beginnen met, uh, uh, met vegen. Je hoeft dan niet eerst nog je scherm aan te raken. Oké, okay, is een duidelijke aanvulling. Dank je. Er zijn er andere mensen die hier wat uh, vermeldenswaardig hebben. Vermeldenswaarden. Nou, iets willen melden wat het uh, waard is te vermelden. Laat ik het dan maar zo zeggen. Want anders zie ik weer dat het vier uur is en dan wil ik het item voor de videoplayer doorschuiven naar de volgende keer. Dus wat er nu de tafel komt. Nou, ik kan me voorstellen uh, dat er meer mensen zijn hier die uh, misschien binnenkort hun Macs willen gebruiken om deze conference room uh, bij te wonen. Ik ken uh, iemand die doet dat zonder force over. Maar als je het met force over doet, kom je een hoop hobbels tegen. Uh, en misschien is het handig om straks na dit verhaal, als er iemand is die daar wat meer over wil weten, even te roepen. Want uh, ik heb er een hoop tijd mee zoet gebracht om, uh, niet alleen ik trouwens, om dat op te lossen. En uh, dat kan je... Je viel weg, uh, Egbert. Heb je mijn hele betoog gemist of... Uh... Ik vind het wel mee. Na, na deze voice chat uh, wilde hij wat gaan doen. Misschien dat het wel een nog wat mij betreft een beter idee is om dat volgende week in de voice chat te doen. Dat hij ook in de podcast komt. Want als we dat hierna ook nog gaan opnemen. Wordt die podcast zo verschrikkelijk lang. En ik denk best dat het een interessant onderwerp voor mensen kan zijn. Ja, ik vind het prima. Ik had zoiets van. Mag ook na de, na de voice chat en na de podcast. Dan zit hij er niet in. Maar dan hebben mensen die er wat mee willen. er wel wat aan. Ehm. Uh, moet even kijken of mensen doen of wat ik het doe. Want uh, nou, daar komt het vandaan. En het maakt mij niet uit. Als mensen er maar wat mee hebben en kunnen, dan vind ik het al een prima. Ik ben ervoor om dat gewoon volgende week, uh, uh, of in ieder geval in de podcast te doen, uh, jongens. Dan is iemand bij deze uitgenodigd dat te doen. Uh, bedoelde jij mensen training uh, echt met of had je een andere uh, mensen in gedachten? Het maakt mij niet uit hoe, uh, wie dit doet. Uh, ik wil wel ongeveer weten hoeveel tijd het gaat kosten. Dat is handig met de rest van de planning. Ik ken maar één Nancy die meer weet van de MEC dan ik. En dat is, uh, ja, nee, Nancy erheen. En hoeveel tijd het kost weet ik niet. Uh, niet heel veel. Valt allemaal roze mee. Nancy, wil jij dat doen of gaat uh, Egbert dat doen? Uh, Egbert uh, mag het doen voor mij. Volgende week, ja. Oh, echt met daarmee is dus uitgenodigd om het volgende week te doen als uh, derde onderwerp. Als eerste komen we de vragen die bij e-ask zijn, de tweede zijn de vragen uit de chat. En de derde ben jij aan de beurt, wat mij betreft. En dan heb je ongeveer een uh, kwartier tot twintig minuten. Dat ga ik, dat ga ik nooit vullen. Maar uh, is goed, ik zal er uh, iets over opschrijven en dan... Uh... Dan komt dat vast goed. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor de aanwezigheid. Ik wacht nog heel even of er nog dingen gemeld, geroepen, gedaan of gewild worden. En anders dan sluiten we de uh, voice chat weer af voor deze week. Ja, Ruud van Zomeren, ik heb nog wel een vraag die niet nu hoeft te worden beantwoord uiteraard, want we lopen op het eind. Maar een onderwerp voor... Uh, een van de volgende keren zou, wat mij betreft, het agendabeheer kunnen zijn. Je hebt nu de contacten behandeld, dat is een duidelijk verhaal. Maar ik heb uh, op mijn iPad ruzie met mijn agenda. Dat wil zeggen dat ik hem niet zodanig goed krijg dat hij ook uh, lekker werkt. Dus misschien kunnen we het hebben over instellingen en uh, hoe je dat ding kunt gebruiken. Tot zover. Geen probleem. En dat ging over een iPad-agenda, had ik begrepen. Dus dan zal ik kijken of het de volgende keer een pad kan hebben om de agenda daarvan uit te leggen. Er zijn wat kleine verschillen tussen de iPad en de iPhone wat de agenda betreft, waar we dan ook even op in kunnen gaan. Ja, het gaat inderdaad om de iPad en ik heb al geconstateerd dat er inderdaad verschillen zijn. Volgens mij is de iPhone wat handiger en overzichtelijker dan de iPad, maar daar is wellicht ook weer wat aan te doen. Ik hoor het wel.